1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Opnieuw harde taal. Britse premier Cameron herstel aandelenbeurzen zet door. En Sarkozy onderbreekt vakantie voor crisisberaad. Vanmiddag in het zuiden nog wat zon. In de rest van het land bewolkt en hier en daar een bui. Er staat vrij veel wind en het wordt 17 graden op de wadden tot 21 in het zuiden. Vanavond gaat het regenen in het noorden en midden van het land. Morgen is het wisselend bewolkt. En vanuit het westen komen er buien morgen. En het wordt 19 tot 22 graden. De Britse politie mag alles inzetten wat nodig is. om rellen in verschillende steden in Groot-Brittannië in te dammen. Dat zei de Britse premier David Cameron een klein uurtje geleden in een verklaring. Whatever resources the police need, they will get. Whatever tactics the police feel they need to employ.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 Correspondent Hieke Jippers in Groot-Brittannië. Hieke, wat had Cameron nog meer te vertellen? Cameron had um, onder andere te vertellen... dat uh, degenen die uh, tot nu toe denken dat ze um, schade hebben kunnen aanrichten... en rellen hebben kunnen veroorzaken... zonder dat ze zijn opgepakt door de politie... dat die niet meer rustig in een bed hoeven te liggen... want dat ze uh, dankzij uh, de 14 per bewoner uh, in Engeland uh, bewakingscamera's picture by picture, foto bij foto geïdentificeerd zullen worden... en alsnog zullen worden uh, aangehouden en voor um, het gerecht gebracht. Veel camera's, surveillance, daar staat uh, Groot-Brittannië onbekend. Is dit nou de reactie van Cameron waar de mensen in Groot-Brittannië op zitten te wachten? Absoluut, in eerste instantie. Het gaat erom dat uh, mensen weer vertrouwen krijgen in het feit dat hun gekozen leiders hen kunnen beschermen, want daarvan is de afgelopen dagen in specifieke gevallen heel weinig uh, gebleken. Um, mensen, er zijn op dit moment berichten dat mensen bij ontstentenis van politie of andere hulp zichzelf aan het bewapenen zijn. Om zich te beschermen tegen eventuele uh, aanvallen. En tegelijkertijd wil Cameron de politie een steuntje in de rug geven die gedemoraliseerd is door uh, voortdurende uh, kritiek op haar. Door het feit dat ze niet goed weet hoe ze met massabeheersing moet omgaan. Die bang zijn, zo is de suggestie vanmorgen in de kranten, om erop los te slaan, om het zomaar te zeggen. Omdat ze bang zijn dat ze dan vervolgd zullen worden. De, Cameron laat hier dus heel duidelijk uh, uh, blijken dat hij, hoe dan ook de politie zal steunen, wat ze ook doen, de prioriteit is om de rust op straat terug te krijgen. Duidelijk, correspondent Hikke Jippes. Dan de beurzen. De Europese effectenbeurzen zijn de dag goed begonnen. De beurzen in Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs openden allemaal met een winst tussen de 1 en ruim 2 procent. De bekendmaking van de Amerikaanse centrale bank dat de rente de komende twee jaar laag blijft heeft ochtend een positieve uitwerking op de beleggers. En het effect was ook duidelijk in het Verre Oosten waar alle effectenbeurzen winst boekten. De helft van de Nederlandse pensioenfondsen heeft zijn dekkingsgraad zien zakken tot onder de 100 procent. Dat blijkt uit berekening van pensioenadviesbureau Mercer. En daaronder zijn de grootste fondsen zoals het ABP en Zorg en Welzijn. De meeste fondsen hadden de afgelopen maanden een dekking van boven de veilige grens van 105 procent. En nu is die dekkingsgraad gezakt tot onder de 100 door de daling van zowel de rente als de koersen op de financiële markten. Die dekkingsraad die geeft aan in hoeverre een fonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. Voor nu heeft de daling geen gevolgen voor de pensioenen, zegt het ABP. En ook is er nog niks te zeggen over de pensioenpremie en de indexering van de pensioenen. Daarover valt pas een besluit in november. De Franse president Nicolas Sarkozy heeft zijn vakantie afgebroken... voor crisisoverleg over de onrust op de financiële markten. Er ontstond vorige week uh, grote paniek na geruchten over schulden van Italië en Spanje. Correspondent Frank Renoud, overleg uh, Frank tussen Sarkozy, de ministers en de voorzitter van de Centrale Bank. Dat is inmiddels afgelopen. Wat is daaruit gekomen? Nou, twee dingen. Allereerst een verklaring. En daarin staat dat de spanningen op de financiële markten zijn afgenomen... dankzij de ingrepen van Europese en Amerikaanse autoriteiten. Ook wordt over Italië en Spanje gesproken inderdaad... dat die de goede stap hebben gezet samen met de Europese Centrale Bank... waardoor de rente voor die landen weer omlaag is gegaan. Maar twee, er is ook een aankondiging gedaan, misschien wel belangrijker... dat de Fransen onverdroten doorgaan met het terugdringen... van de begrotingstekorten in eigen land ook. En president Sarkozy heeft zijn minister van Economische Zaken... François Baroin opdracht gegeven met nieuwe maatregelen te komen voor verdere bezuinigingen in 2012. En over twee weken moeten die nieuwe bezuinigingen al goedgekeurd worden. Nou, dat klinkt als stevige taal. Dan kan je natuurlijk aan de andere kant zeggen... in andere landen kwamen leiders vorige week al terug van vakantie... in verband met die crisis. Waarom Sarkozy dan nu pas uh, uh, terug van vakantie? Vooral om geen onrust te kweken eigenlijk. Zijn idee was als ik op mijn vakantieadres blijf zitten met mijn vrouw Carla Bruni... dan wek ik niet de indruk in paniek te zijn. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk vanaf dat vakantieadres... continu contact gehouden met verschillende Europese autoriteiten. Vooral met Angela Merkel ook inderdaad. Vandaaruit veel zaken geregeld. Maar hij wilde eigenlijk pas terugkomen voor dit crisisoverleg op het paleis in Parijs. Om uh, te laten zien dat het weer goed gaat. En te wachten daarmee tot de rust op de financiële markt weer een beetje terug was. Correspondent Frank Renoud. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Noorse politie heeft een veel langere route naar het eiland Utrecht gevaren dan nodig was. De Noorse televisiezender NRK meldt dat het politiecrisisteam niet tegenover dat eiland werd opgezet. Maar een eind verderop, drie kilometer verder, vanaf die plek vertrok een Delta Force-team met een bootje naar het eiland. Waar Anders Breivik op dat moment tientallen jongeren doodschoot. En als het team vanuit een haven tegenover Utrecht was vertrokken... dan had het bijna drie kilometer minder hoeven varen. En eerder werd al bekend dat het bootje van het Delta Force-team kapot ging. Op het water moesten worden gewisseld van boot. En het duurde uiteindelijk zo'n anderhalf uur... voordat agenten op Utrecht aankwamen. Anders ik had in die tijd bijna 70 mensen doodgeschoten. Dan de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Die zijn opnieuw opgelopen volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Zijn Noord-Koreaanse artilleriegranaten in de buurt van het eiland Yongpyong terechtgekomen. Zuid-Korea heeft daarom waarschuwingsschoten richting de zeegrens afgevuurd. Vorig jaar kwamen op dat eiland Yongpyong vier mensen om het leven door Noord-Koreaanse granaten. En het is nog niet duidelijk of Noord-Korea opnieuw dat eiland probeerde aan te vallen. Of dat het om een militaire oefening ging. Dan naar Zeeland. Bij de populaire Zeeuwse duikplaats Gorishoek geldt per direct een duikverbod. Want de politie wil voorkomen dat recreatieve duikers gaan zoeken naar een Belgische instructeur die sinds zondag wordt vermist. We willen voorkomen dat, dat andere mensen, onder andere duikers, daar gaan zoeken en ons storen in ons werk. Daarnaast willen we ook niet dat derden andere mensen geconfronteerd worden en plotseling met een lichaam... En daarnaast moeten we, ons ook, uh, moeten we ook begrijpen dat het uh, voor de, door de politie ook gezien wordt als een, als een plaats die De duikinstructeur werd zondag onwel en viel overboord in de Oosterschelde. Inbrekers hebben het gemunt op campers. Volgens de politie stijgt het aantal incidenten per week. De inbrekers slaan toe op parkeerplaatsen langs autosnelwegen. Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten legt uit waarom campers zo aantrekkelijk zijn voor dieven. Nou, er zitten natuurlijk een heleboel uh, mooie spullen in. Wat ze meenemen is wat, uh, wat jij en ik normaal gesproken in de winkel uh, kopen. Maar dat halen ze daar uit die, uit die camper. En dat varieert van uh, laptops tot uh, iPhones, uh, portemonnees, navigatiesystemen. Uh, en op die manier proberen ze zichzelf uh, te verrijken. En uh, de campers uh, zijn nogal een eenvoudige prooi op dat moment. De sloten worden geforceerd, ramen worden ingeslagen. En uh, ze gissen heel snel uh, spullen mee die in het zicht liggen. Dus ons advies is ook om die spullen goed uh, op te bergen... ondanks uh, dat je hier uh, veilig waant in de camper. En uh, op die manier uh, wordt, uh, worden de mensen gedupeerd. Volgens Zuiderhoek zijn de verdachten niet alleen in Nederland actief. In het buitenland uh, doen ze zich ook de, dit soort berichten voor. Daar horen we zelfs ook over bedwelmingen. Nou, hier is uh, gelukkig uh, geen sprake van uh, geweld. Het zijn echt gelegenheden die heel snel spullen van jou af willen pakken. Het KLPD adviseert vakantiegangers om dus niet op parkeerplaatsen... langs de snelweg te overnachten, maar om een camping op te zoeken. En als dat niet kan, zoek dan in elk geval een verlicht gedeelte uit... zodat die camper goed zichtbaar is. De man die in mei werd aangehouden als verdachte van de duinbranden in Schorel en Bergen. Die man is opnieuw opgepakt. De Alkmaarder van 1944 werd eerder verdacht van betrokkenheid bij drie duinbranden. Maar volgens het gerechtshof was er te weinig bewijs om hem in voorarrest te houden. En hij wordt nu verdacht van een vierde duinbrand in augustus vorig jaar. Ooggetuigen zeggen dat ze een man zagen vlak voor die brand uitbrak. En het Openbaar Ministerie wil weten of die getuigen de Alkmaarder ook herkennen. En daarnaast onderzoekt het OM of de man met meer branden in Schorel en Bergen te maken heeft. Sinds 2009 hebben meer dan 90 branden in dat gebied gewoed. Op het prinses Margrietkanaal kanaal bij het Sneekermeer zijn bijna 100 opvarenden van een zeilschip geëvacueerd. Want dat was vastgelopen. Door de harde wind was de Driemaster vannacht buiten de vaargul beland en kwam vast te zitten aan de achterkant. Aan boord waren 96 sponsors van de Sneekweek, die afgelopen zaterdag begon. Die mensen zijn met een veerpont geëvacueerd en naar een hotel gebracht. En een sleepboot heeft de Driemaster vanochtend losgetrokken. Naar de wind leidt al dagen tot problemen tijdens de sneekweek. Zo werden gisteren alle zeilwedstrijden afgelast. In Flevoland komen steeds meer bevers. In 2000 werden er nog negen geteld en nu zijn het er al zeker 74. Landschapbeheer Flevoland denkt dat er in totaal meer dan 100 bevers zijn. De omstandigheden zijn heel gunstig. Er is heel veel variatie aan voedsel. Er zijn mooie plekken om een burg te bouwen. En uh, ja, de goede kansen en weinig predatoren. Redatoren. Omdat de bever in Flevoland dreigt uit te sterven... houdt de provincie de laatste jaren meer rekening met de aanleg van oevers. Want bevers maken hun burg het liefst in steile oevers... bij water van minimaal 50 centimeter diep. Sport. De beachvolleyballers Reiner Nummerdoor en Richard Schuil zijn het Europees kampioenschap begonnen met een overwinning. Het Nederlandse duo is als zesde geplaatst en won van uh, landgenoten Emil Boersma en Daan Spijkers. De eerste groepswedstrijd in het Noord uh, Christian Sand leverde ook winst op voor Alexander Brouwer en Robert Meulsen. Wielrenner Pieter Wening rijdt volgend jaar bij de Australische ploeg Green Edge. De overstap van Wening hing al langer in de lucht. Hij had vorige maand al gemeld te vertrekken bij de Rabobank. Green Edge, dat, uh, Green Edge, dat is een nieuwe wielerploeg... die nog geen licentie heeft voor de World Tour. Maar dat is volgens Wening een kwestie van tijd. Ze hebben nog geen licentie, maar dat ziet er gewoon ook allemaal goed uit... als je ongeveer, uh, wat ik ongeveer al gehoord heb... wat voor ze erbij komen en wat voor punten die mee gaan nemen... En, uh... En het budget dan, dan, dan, dan gaat dat denk ik niet het grootste probleem zijn. Voor mij is het gewoon een, een compleet nieuwe uitdaging en daar kies ik voor. Dus uh, ja, ik ben blij met, uh, met deze stap en uh, ja, ik ben blij dat het uh, ja, om eens een keer een, een, een frisse winter, een andere winter door, door mijn carrière te laten blazen. En uh, ja daar ben ik, ik ben blij mee dat het zo uh, dat ik nou eens een keer iets anders kan doen. Pieter Wenning, hij zit al twaalf jaar bij de Rabobank-formatie. En zijn mooiste overwinningen boekte hij in de ronde van Frankrijk en de ronde van Italië. In die koersen won hij een rit. En in de Giro van dit jaar reed hij na zijn etappenwinst bovendien vier dagen in de roze leiderstrui. Het is 13 over één. we gaan naar de AWB. Kees Quacks, ga je gang. Staat 1 file op de A10, bij Amsterdam tussen Osdorp en Knoopend 6 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw harde taal van de Britse premier Cameron richting de railschoppers. Het herstel van de Europese aandelenbeurzen zet door. En de Franse president Sarkozy onderbreekt zijn vakantie voor crisisberaad. En dit was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch.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 Goedemiddag allemaal. Na de Arabische lente valt er weer wat te kiezen daar. In Tunesië en Egypte, politicoloog André Krauwel is druk bezig met de kieswijzers voor die landen. In deel 3 van zijn radiodagboek, Arjen Lubach, hij studeert de... hij, uh, hij is cabaretier schrijver trouwens. Hij studeert op een imitatie van de stem van Radio 1, Hans Hogendoren. Volgens mij heeft hij zijn lippen redelijk los. Dus het is echt, uh, een nieuw programma van de Afro. Weet je wel, dan heb je blablabla. Dit zit hier voor los en het is... maar. Als ik hem op de computer zou doen, zou ik mezelf ook nog pitchen, maar dat kan nou niet. Dus dan is het nog, nog lager. Maar dan, zult. Een half twee is stand.nl. Ruud Lubbers stond aan de basis van het verdrag van Maastricht, waardoor de euro het licht zag. Gisteravond was de oud-premier te gast in nieuwsuur om te praten over het redden van onze munteenheid, Hij is van mening dat Europese politici moeten ingrijpen... en de Europese Centrale Bank de macht moet hebben... om op te staan tegen speculanten en zelf Europese obligaties uit te geven. Duitsland, de grootste economie in de eurozone... is tot nog toe de belangrijkste tegenstander. Onze stelling, de Europese Centrale Bank moet meer macht krijgen... om de eurocrisis te bestrijden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101... U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Nadat hij de kieswijzers maakte voor onder meer Nederland, Amerika, Israël en Turkije... richt politicoloog André Krouwel zijn pijlen nu op de Arabische wereld... waar hij voor Marokko, Tunesië en Egypte aan de slag is. Onze verslaggever Andrea Dijkstra zocht hem op in Tunesië. En Lunch vraagt zich af: wat moet zo'n jonge democratie als Tunesië met een kieskompas? We willen een maand voor de elekties. Wat? De derde week? a big week van september. We hebben een groot lunch, een groot event. Maar een persconferentie. Je moet allemaal op en erop gaan. André Kraal, politicoloog aan de Vrije Universiteit en maker van het kieskompas. Waarom maakt u nu een kieskompas voor Tunesië? Omdat we heel graag in de hoofd willen kijken van uh, de mensen in deze regio. En wij willen ja, eigenlijk uh, daarbij mensen ook helpen. Er zullen nieuwe partijen ontstaan. Uh, veel mensen weten misschien niet waar alle partijen voor staan. En een kieskompas helpt daarbij. Het laat je zien wat de verschillen zijn tussen politieke partijen. Waarom moeten Nederlander dat dan doen? Nou, Nederland doet het niet, ik ben hier alleen maar om met het ekip hier te praten. Dus we uh, Tunesiërs in Tunesië maken het kieskompas hier. En hier praten wij dan met hen over hoe wij dat doen. En zij, ja, zij doen dat dan uh, voor, uh, voor, uh, voor Tunesië. U bent nu momenteel in Tunesië. Wat gaat u hier doen? We zijn hier aan het spreken met de wetenschappers die ons gaan helpen om het te maken. Die dus de vragen gaan bedenken, gaan vertellen welke partijen wij erin moeten zetten. Die die programma's gaan analyseren over welke vragen we moeten stellen en waar de partijen dan precies voor staan. En wij leggen hen uit hoe je dat moet doen. Hoe zit al die uh, ja zeg maar die kennis in ons systeem moeten stoppen zodat wij het on, op een website uh, kunnen zetten. We hebben 104 partijen, meneer. 104 partijen, meneer. No, sorry, sorry. Yes, it's going to be somewhere between 4 and 140. There's not going to be 140 parties in your parliament. Okay. I I I assume you know Well, yeah, we hebben een systeem, we hebben een method. De wetenschappers vragen aan andere Krauwen hoe ze een selectie moeten gaan maken... ...omdat er in Tunesië momenteel meer dan 100 partijen zijn. Uh, De discriminatie yeah. justement. Ja, het yeah, is een discriminatie, absoluut. Dat well, is wat we zijn. Select so we selecten dingen, dus we discrimineren tegen anderen. Je kunt ze allemaal in. Is het niet moeilijk om te bepalen welke van deze partijen in het kieskompas komen? Alles niet. Ja, het is heel, heel moeilijk. Er zijn nog heel veel partijen die nog geen programma hebben. En omdat we die partijen niet willen achterstellen, moeten we hun standpunten op een andere manier achterhalen. En moeten we hen goed volgen. Dat zal een moeilijke taak worden, maar wel een haalbare taak. En je wilt niet zo zijn als ik in 2006 want ik dacht dat ik een... A good scientist. I said, no, the animal rights party, of course they will not gain seats. They got two. I look like stupid. En daarnaast spreken we met allerlei. Uh Mediapartners, uh, radio- en televisiestations. Omdat we natuurlijk niet alleen de website moeten maken... ...maar mensen moeten ook weten dat die website er is... ...en daar naartoe kunnen gaan. En daarvoor vragen we medewerking van radio- en televisiestations... ...die dan vertellen dat die website er is. Er is een team van academici die dit doen... ik spreek woord, Arabic, except ze op je radio station gaan en vertellen... Uh, uh, ...voters hoe dit is. heeft een afspraak bij Radio Kalima... ...een onafhankelijk Tunesisch radiostation. ...people do not know exactly who Arab is. 100 partijen en ze weten niet voor wie ze stemmen en ze zijn echt verward. Het radiostation zit in een modern kantoorpand vlakbij het vliegveld van Tunis. Ik laat je snel zien hoe dit werkt. Dit is degene die we voor de Turkse generele verkiezingen hebben gemaakt. Op zijn laptop laat hij directrices hier en ben ik Als voorbeeld het kieskompas van Turkije is hier. Een vraag over taxation. About this is a core issue in, in Turkey, of course. Secularism, secularism if it has to be defended. Hij klikt door het kieskompas heen en laat zo de thema's zien die in het Turkse kieskompas kompas aan bod kwamen. Uh, religious beliefs, equal treatment, so it is about equality of religion, the Turkish en Het ja, is een vrij onafhankelijk raadstation. Uh, wat opgezet is en beheerd wordt door een dame die, uh, nou, ik zou wel zeggen, meerdere malen haar leven heeft gewaagd. Ze heeft. Ook in de gevangenis gezeten, omdat ze kritische opmerkingen over de vorige heerser hier, Ben Ali, heeft gemaakt. Een hele dappere vrouw die probeert het vrije woord te verspreiden, kritisch te zijn over machtshebbers. Ja, en dat is precies waar Kieskompas van is. Want uh, wat voor samenwerking zouden u met Radio Kalima willen? Nou, wat we dan doen is dat we zorgen dat het op hun website uh, staat. De journalisten hier gaan dan samenwerken met journalisten van de wereldomroep om te laten zien wat doe je nou met je kieskompasgegevens. Hoe kun je daar nou mooie journalistieke programma's mee maken? Kijk, in dapperheid hoef je hier natuurlijk niemand iets te leren bij dit radiostation. Maar misschien in bepaalde vaardigheden uh, uh, wel. Hoe bepaalt u op welke partij u gaat stemmen? Ik kijk naar tv, daar zijn politici te gast en die vertellen over hun programma's. En op die manier baseer ik op welke partij ik ga stemmen. Vindt u het moeilijk om te bepalen op welke partij u gaat stemmen? Zeg het, meneer de Ja, het is ontzettend moeilijk. Er zijn zoveel partijen en we kennen ze eigenlijk allemaal niet. In een van de registratiekantoren in Tunis is het een drukte van belang. In het witte koloniale gebouw staan mensen in de rij om zich te registreren voor de aankomende verkiezingen. Hoe bepaalt u op welke partij u gaat stemmen? Ik ga mij inlezen en de verschillende partijprogramma's bekijken... En ook zijn er nu programma's op televisie waar ik naar ga kijken... zodat ik kan kijken welke partij het beste bij mij past. Waar vindt u de informatie over de partijen? Ik ga het met mijn familie bespreken. En we gaan spreken over welke partijen er zijn, welke programma's, wat de partijen vinden. En zo bepaal ik waar ik op ga stemmen. Wat vindt u ervan dat er meer dan 90 partijen zijn? Ik vind het heel erg verwarrend. In het verleden hadden we maar één partij. Ja, of misschien een paar. Maar er zijn eigenlijk maar vijf grote partijen. Iedereen in Tunesië weet dat. En ik denk dat die partijen belangrijk gaan worden. Sommige mensen zeggen dat de islamitische NADA-partij erg groot gaat worden. Ja, dat vrees ik ook. De Naderpartij steekt veel energie in de verkiezingen. Wat vind je daarvan? Ik ben hier een beetje bang voor. De Naderpartij weerspiegelt niet de islam en de islam weerspiegelt niet de Naderpartij. Ik denk dat het goed is om religie en de staat gescheiden te houden. André Kruuwel, is het kieskompas nu echt een exportproduct voor u? Ja, dat klopt. We zijn in ruim 30 landen nu met kieskompas bezig. Wordt het net zo goed kieskompas als in Nederland? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Het wordt in elk geval eigenlijk een beetje een belangrijke kieskompas. Want kijk, heel veel Nederlanders stemmen al, heel veel Nederlanders weten al ongeveer welke hoek zitten. zitten, gebruiken vaak het kieskompas om even nog te bevestigen dat ze inderdaad weer bij de VVD of bij GroenLinks uitkomen. Uh, uh, uh, hoewel veel Nederlanders ook hun stem ervan laten afhangen... is het toch zo dat hier natuurlijk iets veel belangrijkers aan de hand is. Hier moeten we mensen gewoon echt duidelijk maken dat er nu democratie is. In dapperheid hoeft uh, politicoloog André Krauwel de Tunesiërs in ieder geval niets te leren. Maar wel dat er in een democratie iets te kiezen valt. En met uh, die meer dan 100 partijen zullen de Tunesiërs het kieskompas nog hard nodig hebben. Dus er wordt nog een pittige klus voor hem daar. Um, dat was een bijdrage van Andrea Dijkstra. Het radio Dagboek. Deze week met Arjen Lubach, schrijver en theatermaker. En vandaag ben ik bij de eindmontage van Renkema TV. Ja, Renkema TV is nieuw. Misschien kent u wel Bureau Renkema op internet. Arjen Lubach maakte samen met Edo Schoonbeek en Pieter Jouke satirische filmpjes die grote hits werden op YouTube. En nu dus een tv-versie die nog moet worden afgemaakt. En daarom fietste van oorsprong Groningse Arjen Lubach... naar de tv-studio in Amsterdam. Ja, ik haat fietsen, maar. In Amsterdam ontkom je er niet aan. Helaas. Uh, nou, nee, ik heb denk ik nooit echt een accent gehad. Want mijn ouders die kwamen niet, uit, uh, die kwamen niet uit, uit Groningen. Dus die kwamen uit de randstad. Ik was ook altijd de enige die ABN sprak in het dorp. Het dorpje van 900 inwoners. Dus ik werd ook altijd gepest daarom. Uh, dus ik versta best wel goed. Gronings versta ik heel goed. de Fries versta ik ook heel goed. Omdat ik op de grens woonde. Maar ik heb het allebei nooit actief gesproken. Dus... Nee, en ik, maar ik denk dat ik, toen ik net uit Groningen wegging, of tien jaar geleden... had ik denk ik nog wel meer een accent dan nu. Maar dat slijt dan of zo. Morgen. Hallo, Roeklips. Hoi. Hoi. Ja, nee, ik gebruik elke keer als ik hier kom een andere naam. Eigenlijk om de veiligheid te testen, maar ze doen altijd open, dus ik weet het niet. Wat ik hier nu ook ga doen is die montage van de met TV. Ik doe alle stemmen daarvoor. Dus al het, bijna alle stemmen. Dus al het geluid wat je hoort, alle muziek die gemixt is en gecomponeerd en, uh, en, en stemmen die je hoort, dat, dat heb ik uh, voor, voor heel veel procent gedaan. Dus ik vind het altijd leuk om met accentjes en dingetjes. En ik wil altijd wel mensen na en zo. En dus ik, uh, maar dat heeft niet zoveel met plek te maken. Om mijn zachte geest is wel echt heel slecht. Daar lachen mijn theatercollega's me ook altijd om me uit. Iedereen zit al in het lokje. Ja, we zijn uh, jullie maak, werk aan het bekijken. Renkemaat 5. Dames en heren, welkom bij Renkemat 5. Een programma in het kader van TV Lab. Ja, hier wordt de eindmontage gemaakt van uh, uh, Renkemat TV. Renkemat TV is het programma dat uh, ik met uh, Pieter Jouke en Edo Stolbeek maak, met z'n drieën. En uh, nu ook met al deze mensen die meehelpen. Uh, wij maakten altijd drie minuten filmpjes. Voor televisie of internet of de Volkskrant hebben we wel eens gemaakt. Ze hebben elkaar ontmoet ooit bij De Wereld Draait Door. En, um, maar daar was eigenlijk niet echt plaats voor de satire van die lengte. Dus toen zijn we daar gestopt en toen hebben we, zijn we op internet verder gegaan. En toen voor, voor Jack Spijkerman gedaan en, uh, en, en nou ja, wat gelegenheidsdingen. En nu, nu echt vijf jaar later of zo, uh, uh, vroegen ze of werd het plan opgevat om een tv-lab-uitzending te maken. Een tv-lab is een soort proeftuin voor, uh, voor nieuwe soorten programma's. Nee, de, de, de oude of de nieuwe? Ja, dat moet je dus eigenlijk niet horen. Nee, precies. Ja, ik niet. zomer. Ja, zeker. Heeft u leuke meisjes gezien? heel veel. En gezoend? Ja, tot jij ook, Pieter? Yes. Die heb ik namelijk gemaakt. Ja, de nieuwe man. Uh, meneer Rutte, goedenavond. Goedenavond. Uh, had u een goede zomer? Jazeker. Heeft u leuke meisjes gezien? Heel veel. En gezoend? Zeker. Eerlijk? Nee, eerlijk gezegd niets. Dat dacht ik al. U bent... Nou, maar mag Pieter nog even kiezen? Nee, nee, nee. Mijn imitaties zijn niet briljant. Maar dat is ook niet echt nodig. Dus ik doe wel, de, ik doe wel bijna alle stemmen. Maar het is niet zo dat je denkt... Oh, dat is sprekend command. Maar omdat je het beeld erbij ziet, is het wel geloofwaardig. Of in ieder geval krijg je, de, krijg je het zo ver mee... dat je het accepteert en erom moet lachen. Maar er zal niemand uh, mij zeggen dat ik heel goed Sven kopman kan nadoen. Ik heb maar een paar echt goede imitaties. Maar de rest probeer ik zo dicht mogelijk in de buurt te komen. En dan kom je dan wel mee weg. Nou, ik heb voor je koefno en heb ik Nico Dijkshoorn nagedaan. Een paar jaar geleden. En dat, dat, maar toen is iedereen hem na gaan doen. Uh, dus dat is eigenlijk niet, niet echt origineel meer. En jullie Radio 1 stem vind ik heel leuk. Die is zo grappig. Een nieuw programma van de Afro. Weet je wel, dan heb je... Dit zit hier voor los en het is... Maar... Als ik hem op de computer zou doen, zou ik mezelf ook nog pitchen. Maar dat kan nou niet. Dus dan is het nog, nog lager. Maar, maar nou ja, het radiodagboek. <laughs> Wat gênant. Dan gaan we nu tot slot naar het gedicht met de minister-president. Ik sta soms heel lang te twijfelen een kroket of frikandel. Uh, liever een goed besluit iets later dan een slecht besluit. Te snel. Dank u wel. TV Renkema, waar u net een fragment van hoort, is op 1 september te zien... op Nederland 3-handel in het kader van TV Lab. Dat zijn de experimentele programma's. En het radiodagboek van Anjan Lubach gaat dus nog even door. U kunt het ook terugluisteren via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En het werd gemaakt door Anne van der Veen. De stelling zometeen in stand.nl die luidt... de Europese Centrale Bank moet meer macht krijgen om de crisis te bestrijden. Bent u het daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Eerst is hier nu Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse premier Cameron overweegt het waterkanon in te zetten. om de rellen in Engelse steden te bestrijden. In Engeland is nog nooit een waterkanon gebruikt. Volgens Cameron heeft de inzet van duizenden extra agenten in Londen gewerkt. Het was er vannacht rustiger dan de nachten ervoor. De helft van alle pensioenfondsen heeft een dekkingsgraad onder de 100 procent. Zo blijkt uit berekeningen van pensioenadviesbureau Mercer. Als de situatie niet snel verbetert, hebben deze fondsen geen geld om de pensioenen volgend jaar te indexeren. Ook de grootste pensioenfondsen, ABP en Zorg en Welzijn, hebben een dekkingsgraad onder de 100 procent. In Zeeland geldt per direct een duikverbod... bij de populaire duikplaats Gooris Hoek. De politie wil voorkomen dat recreatieve duikers... zijn gaan zoeken naar de Belgische instructeur... die sinds zondag wordt vermist. De man is nog steeds niet gevonden. En de Alkmaarder, die in mei werd aangehouden... als verdachte van de duinbranden bij Schorel en Bergen... is opnieuw opgepakt. Eerder werd hij vrijgelaten omdat er te weinig bewijs was... om hem langer vast te houden. En nu wordt hij verdacht van een andere duinbrand. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De eurocrisis woekt het maar door. Politici uit de Europese lidstaten komen met maatregelen... die steeds maar weer niet voldoende lijken. Deze week geeft de Europese Centrale Bank in. En het ging een stuk beter. Is dit de oplossing of een tijdelijk effect? Moet die ECB meer bevoegdheden krijgen als het gaat om het oplossen van de eurocrisis? Oud-premier Ruud Lubbers heeft er een duidelijke mening over. Het eerste wat moet gebeuren, naar mijn gevoel, is echt nu is het genoeg. De Europese Centrale Bank gaat zelf obligaties eh, uitgeven. krijgt je geld. Die geeft dat geld door aan die landen, maar alleen onder strenge voorwaarden. Kortom, ik heb er vertrouwen in dat met een goede aanpak je weer tot economische ordening kan komen... maar ook tot groei kan komen. Ik ga erover doorpraten met CDA-Europarlementariër Wim van der Kamp. Dag meneer Kamp. Van den Kamp, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen Stand.nl, dat weet u nog wel, hè, uit, uh, ja. uit het verleden... met drie keuzes aan het begin. Daar mag u maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. De euro is springlevend. Ja. Nationale parlementen moeten zich veel minder met de eurocrisis bemoeien. Ja. Melvin Kraus is de slechtste emeritus hoogleraar economie sinds de Tweede Wereldoorlog. Nee. Kent u hem of niet? Ja, ik heb hem natuurlijk gisteravond <laughs> uh, even gezien in de uitzending uh, met de heer Lubbers. Ja, voor mij had hij een paar en, gehad of zo hoor. Uh, nou, dat weet ik niet. Maar hij, kijk, ik heb altijd wel bewondering voor mensen die uh, gewoon helder zeggen waar het op staat. Want je kan uh, ook in dit uh, dossier uh, natuurlijk dagen praten zonder iets te zeggen. Hmm. Maar dat deed hij niet nee. en uh, ja, ik mag dat wel. Ja, Maar hij was niet zo vlijend over uw partijgenoot Jan Kees de Jager. Nee, maar ik, ik denk dat iedere Nederlandse minister van Financiën... Uh, uh, op dit moment van de heer Kraus uh, kritische opmerkingen gekregen zou hebben. Hmm. Kijk, de, de, de spanning waar Jan Kees mee zit is... dat hij aan de ene kant uh, Europees beleid uh, moet voeren... om uit die crisis te komen... en aan de andere kant op de Nederlandse belastingcenten uh, ja. wil letten... Ja. Want ja, ik ben het met hem eens. Als die Grieken en die, die, die Spanjaarden en Italianen hun zaken niet op orde brengen... het komt uiteindelijk wel uit u en mijn ja, ja. belastingcenten. En ja, dat is toch niet de bedoeling ja. van Europese politiek. Meneer van der Kamp, we gaan er uitgebreid over spreken. Ik ga nog even naar de luisteraarstoel voor onze stelling. Want die willen we oproepen om vooral ook te reageren. De Europese Centrale Bank moet meer macht krijgen om de crisis te bestrijden. Dat is de stelling. Als u daarmee eens bent of mee oneens, sms dat dan. Naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En eens of oneens twitteren, doe dat dan met hekje standpunt. Bent u het eens of oneens met de stelling? Nou, ik ben het in principe oneens met de, met de stelling. En Kijk, uh, uh, Om twee redenen. Op de eerste plaats, wat de heer Lubbers uh, gisteravond ook zei... maar wat, wat in die uitzending dus helemaal niet werd uitgewerkt... Iemand moet die Europese centrale bank een opdracht geven. Hè? Dus iemand moet zeggen, jij als Europese centrale bank gaat een grotere rol spelen. Nou, die uh, opdracht die moet geformuleerd worden door de Europese politici. En dat kunnen ze op dit moment niet. Dat is dus één kanttekening bij, uh, bij de stelling. Dat kunnen tweede... ze niet omdat... Oh, ja, ze zijn verdeeld. Ja, Kijk, nee, wat, wat, wat we iedere keer zien is dat uh, Brussel zich suf uh, vergadert... en dat meneer uh, Sarkozy en mevrouw Merkel die gaan eten met z'n tweeën. Ja, en die komen dan weer met een Europese boodschap... waar die andere vijfent of uh, in dit geval dan vijftien uh, landen van de eurozone... dan maar weer uh, genoegen mee hebben te nemen. Dus de, de Europese politiek is op dit moment niet in staat... om die st strenge opdracht van Lubbers aan de ECB uh, te ja, geven. Dat is één en één. En... Het tweede punt is dat als het misgaat met die euro-obligaties die de heer Lubbers wil introduceren. Dan komt dat ook weer bij de Nederlandse, onder andere bij de Nederlandse Belastingbetaler terecht. He, dus wat gisteravond, maar vandaag werkt hij dat nog uit in het financieel dagblad. En dan wordt het allemaal weer wat duidelijker. Maar je kan wel zeggen, de Europese Centrale Bank gaat euro-obligaties uitgeven, kan daarmee schulden uitgeven opkopen van die Zuid-Europese landen. Uh -huh. Maar als die Zuid-Europese landen door politieke druk geen orde op zaken stellen, krijgen wij uiteindelijk die zwakke euro-obligaties. Want ja, die, die Europese centrale bank wordt natuurlijk wel gefinancierd... Door de uh, 17 landen van de eurozone. Ja, ja. Dus die, die dwarsverbanden die moeten bij deze stelling toch wel wat duidelijker ja. worden, worden aangegeven. U, u zegt het is te kort door de bocht om, uh, om te zeggen van die Europese Centrale Bank moet het allemaal maar regelen. Want je hebt ook die politieke druk nodig om die zwakke broeders uh, binnen, de, binnen de perken te houden. Exact. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld dit voorjaar in Brussel afgesproken dat de begrotingen van de 27 lidstaten, dus ook de Nederlandse, die worden in de maand augustus aan Brussel voorgelegd. He, dus voordat de Prinsjesdag uh, Haar Majesteit de, de troonrede voorleest... Is de Nederlandse begroting gecheckt in Brussel. Ja. Op al die Europese criteria. Of we niet te veel uh, schuld maken, of we niet te veel hoge rente betalen, niet te veel geld uitgeven aan allerlei onderwerpen. Nou, dat moet met name dus voor Spanje, Portugal, de, uh, kortom, de zwakke broeders. Moet dat in de toekomst ook uh, gebeuren. Dus. Als de heer Lubbers praat over sancties, dan zegt hij die sancties moeten worden opgelegd door de Europese Centrale Bank. Maar ik zeg u, dat is te smal, want die Europese Centrale Bank kan bijvoorbeeld niet meneer Sarkozy tot de orde roepen, of, of mevrouw Merkel, of, of meneer Rutte. Dat moeten die parlementen doen. Dat, dat, dat moeten die parlementen doen en die Europese instellingen. En dat maakt het juist... Ook weer zo buitengewoon complex ja. in dit hele. Maar, terwijl, terwijl het 5 voor 12 ja. is. Ja. ja, maar dat wil ik de zeggen. De... Want kijk, iedereen houdt elkaar wel in de greep op deze manier. Ik bedoel, kijk, wat Lubbers signaleert is dat die politici allemaal uh, geregeld bij elkaar zitten. Heel lang vergaderen. Ja, dat constateert u ook. Um, ja. Dan, ja, dan vervolgens met niks komen. Inderdaad, twee dagen later ja. gaan Merkel en Sarkozy even met elkaar eten. Dan ineens ja. is het wel opgelost. En, en ja, we zitten het allemaal bij en het duurt allemaal en het duurt allemaal maar. Ja, het is... Uh, kijk, in dat opzicht lijken wij een beetje op de Verenigde Staten... waar ze vorige week elkaar veertien dagen in een houtgreep uh, hebben gehouden. En in dat opzicht ben ik het dus ook met Kraus eens. En ja, het klinkt heel tragisch, maar crisis hebben Europa altijd vooruit geholpen. En ik mag toch hopen dat de dames en heren in september, als ze terugkomen van vakantie dat ze dan ook eens zeggen van nou, we gaan die ideeën van Lubbers, en dat zijn, die zijn niet alleen van de heer Lubbers, die gaan wij uitwerken. Die rol van die Europese Centrale Bank, die wordt groter. Maar ook het sanctiestelsel wat Brussel aan de grote zwakke broeders kan opleggen, dat wordt tegelijkertijd nou. ook versterkt. U bent het bijvoorbeeld ook wel mee eens om de, de macht van die Europese Centrale Bank wat uit te breiden, meneer Trichet. Maar in zoverre, dat, dat is ook wel grappig... dat meneer Zalm gisteravond zei van... ja, die begrotingscontrole en zo... dat moet allemaal door een onafhankelijke ja. instelling gebeuren. Je pleit eigenlijk nou, voor, een, voor, een, voor een kredietbeoordelaar die in Europa... die onafhankelijk ja. is. Ja, maar in de, in, in de tijd dat hij minister van Financiën werd, wou hij dat ook niet. Want politici en terecht, die willen, dat geldt ook voor de heer Lubbers en dat geldt ook voor mij, wij willen toch aan de knoppen zitten om op een gegeven moment ook te kunnen bepalen dat zo'n Italië veel te veel geld uitgeeft en niet de tering naar de nering zet. En in dat opzicht is, is Nederland natuurlijk altijd het goede voorbeeld. Want wij zijn een degelijk, ja, zeker bij de NCRV mag je dat toch zeggen... een degelijk calvinistisch land als het gaat om, uh, om begrotingsuitgaven. Ja, tegelijkertijd is dat toch het grootste probleem ook. Want bedoel, dat hebben we in het verleden ook al gezien. In de tijd van Zalm waren uh, Frankrijk en Duitsland zelfs... Uh, degene die de regels af en ja. toe overtraden. En die uh, maakten onderling wel even uit van... nou ja, we knijpen nu even een oogje dicht. Goed, andere landen zien dat, die gaan daar dan ook misschien in mee. En als je dus een onafhankelijke uh, instituut heb wat daar van buitenaf uh, aanmerkingen over kan maken dan wordt het toch een stuk makkelijker lijkt me. Ja maar de, nou zegt u exact wat de bedoeling is dat onafhankelijke instituut kan aanmerkingen maken en daar moeten de politici ook naar luisteren maar op een gegeven moment moeten die aanmerkingen vertaald worden in bijvoorbeeld bezuinigingen in Spanje en in Ierland en in Italië en die bezuinigingen die kunnen worden moeten in de toekomst worden opgelegd door Brussel. En dan moet zo'n regering in Rome, die moet dat uitvoeren. Want ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de Nederlandse kiezer zegt... ik ben hier niet ingehuurd om de schulden van Zuid-Italië op te lossen. Nee, maar uit tegelijkertijd hebben we, en dat, dat vergeten we nu wel eens... hier met z'n allen, ook hier in Nederland... heel veel voordeel van die euro en van Europa. Exact. Nee, daarom zijn al die, die onzinnige discussies die je ook wel eens hoort... over uh, Nederland stapt eruit en, uh, en uh, Griekenland moet eruit. Kijk, de afgelopen tien jaar hebben wij ons echt suf verdiend aan de euro. He, de Nederlandse export. Ik zit hier nu in het Westland. De Nederlandse export is gegroeid van hier tot... Nou ja, in dit geval dan tot, uh, tot Roemenië en Bulgarije. Uh, we hebben heel veel baat. Het gaat nu helaas twee jaar slecht. Het gaat echt... Heel erg slecht, daar ben ik ook van overtuigd. Maar je moet wel proberen om de, de basisidee dat de euro blijft bestaan... en weer een gezonde munt moet worden zonder die staatsschuld... Dat basisidee moeten we wel vasthouden. Mm. Maar goed, daar is dus, u, u merkte dat net zelf wel even op, uh, niet iedereen in Nederland van overtuigd. Uh, een belangrijke partij in het parlement, de PVV, die gedoogsteun geeft aan dit uh, kabinet. Uh, die, is, uh, zelf, die, komt, die staat zich er ook voor dat ze anti-Europa zijn. Uh, heeft de jager daar niet veel te veel uh, hinder van? Nou ja, kijk, uh, u praat nu met een Europees uh, parlementariër van het CDA. En ik zie toch wel met enige zorg inderdaad die Nederlandse politieke discussie uh, aan mij voorbij trekken. Geldt overigens niet alleen voor de PVV, hoor, maar, maar deze coalitie aan uh, zich... als ik het zo even mag uitdrukken, die moet wel in de gaten houden... het evenwicht tussen de baten die de euro ons oplevert, hè, dus de export... maar ook het vrije verkeer van goederen, personen, diensten, noemt u maar op... en het feit dat je dus ook een, een zekere solidariteit met die andere Europese landen hebt... En in dat opzicht vind ik de Nederlandse discussie, zeker de laatste maanden, toch wel erg neigen naar een te nationale aanpak. Maar daar moeten jagen dus doorheen laveren, voortdurend. Ja, ja maar wat, wat doet? Hij doet niet anders. Ik, bedoel, ik, ik, ik zie hem uh, wekelijks. En ik, ik weet hoe moeilijk uh, deze minister van. Daarom vond ik die, uh, die uitspraak van Strauss ook, ook, ook onterecht. Hij zei dat hij de slechtste uh, minister ja, van Financiën dat, na de Tweede Wereldoorlog was. Dat sluit Nederland. natuurlijk nergens op, want uh, iedereen weet tegelijkertijd dat we in de grootste financiële crisis zitten na de Tweede Wereldoorlog. Maar Jan Kees, en je zag het overigens ook bij, bij de heer Rutte... veertien dagen geleden fout gaan... Hè? In de ene kant hebben ze hun verplichtingen in Brussel... en wil Nederland de constructieve partner zijn... die Europa en de euro verder wil helpen... aan de andere kant zit er een superkritische Tweede Kamer... die voortdurend zegt, geen cent te veel. Ja. Nou ja, en dat spreekt zo'n zeeuw natuurlijk wel aan. <laughs> ja... Ja, nee, dat is zo. Maar, uh, maar toch, uh, uh, uh, dat was de kritiek van die Krauss toch volgens mij ook. Dat, dat hij uh, dat zei van ja, de, de, he, Nederland was altijd een van de voortrekkers in Europa... en, en loopt nu te veel mee aan de leiband van, van Duitsland, van Angela Merkel. Ja, ja, maar dat is nou de kunst van, van politiek bedrijven. aan de ene kant. En ik, ik zou dus graag hebben dat Nederland wat dat betreft meer doet... He, dus meer investeren in het versterken van de euro. Meer investeren in het versterken van, uh, van het Europese beleid. Maar aan de andere kant, de druk van de Nederlanders. Uh, als ik uh, op Scheveningen op het strand loop of op de boulevard... word ik ook door iedereen aangesproken eh, die tegen mij zegt... van Kamp, je houdt die Grieken, er toch, wel, uh, je houdt die Grieken toch wel kort. Hè? Dus die zorg, uh, en dat is natuurlijk ook de, de, de, de kunst van ons vak... dat we aan de ene kant moeten investeren in een sterker Europa, ondanks alle nationale geluiden hier. Maar aan de andere kant, uh, Jan Kees terecht... de belangen van de Nederlandse belastingbetaler ja. verdedigt. Vooral als die Zuid-Europese landen niet de tering naar de nering uh, zetten. Nog even naar de kennis hè, bij politici. Want het AD heeft daar vandaag een groot verhaal over. Uh, het gebrek aan uh, economische kennis bij politici. Wat, wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, ik, uh, ik ben zelf een uh, gedegen jurist uh, van opleiding... Maar ik, ik, ik zit nu 25 jaar in dit vak. En je kan in tijden van economische crisis geen goede politicus zijn... als je ook niet verdiept in de economische aangelegenheden van, uh, van Europa op dit moment. En er zijn politieke partijen en ook wel individuele collega's van mij... Ja, die, die, die dan in een programma als dit uh, even een geweldige stelling uh, poneren... En, en de dag daarna weer gewoon koffie gaan drinken. Dus dat, dat schiet niet op. En uh, ja, je moet, op, je moet oppassen voor populisme in, de, in dit dossier. En vaak is, ja, sorry dat ik het zo hard zeg, maar... Populisme is vaak ook een, een, een resultaat van de, om je eigen gebrek aan kennis te, te mm. verbloemen. He, dan, dan trek je maar een grote broek aan en een leuke stelling. En, en dan komen we, ja. ja, dan komen ja. we er wel. Maar zo zit het leven helaas maar, niet in elkaar. Ik wil nog even heel kort terug met u naar de, naar de uitgangspunten voor deze uitzending. Dat is de, de stelling die uh, eigenlijk Lubbers min of meer in, in, in de, de knuppel die hij in het ook heeft gegooid. gegooid he. De Europese centrale bank moet meer macht krijgen om de crisis te bestrijden. We hebben de afgelopen week natuurlijk gezien dat die ECB uh, die macht ook nam. Er uh, werd even gezegd dat mocht eigenlijk niet... maar volgens de regels mocht het toch wel... door dat waterpapier in Italië en Spanje op te kopen. Um, ja. Daar waren de politici het eigenlijk niet over eens. Tenminste niet de meeste. Ze hebben dat nee. wel gedaan en dat heeft gelijk een positief effect gehad. Ja, Is dat maar... niet het bewijs dan dat dat gewoon uh, vaker moet? Uh, ik hoef u niet te vertellen dat in, in deze tijd, uh, waarin iedere dag uh, de economische politiek weer anders eruit ziet, dat het resultaat van het ingrijpen van de ECB op langere termijn beoordeeld moet worden. En vergis u niet, waar nu niemand meer over praat, is dat de heer Trichet het hele jaar, tot aan vorige week, heeft geweigerd om schuldpapier van, van Spanje en uh, Italië op te kopen. Hij zei, er moet eerst gesaneerd worden... eerst moeten die begrotingen op orde worden mm -hmm. gebracht... en dan kunnen we eventueel schuldpapier uh, opkopen. Inmiddels is de situatie vorige week zo spannend geworden... dat Trichet ook onder druk van diezelfde politici... Uh, met name mevrouw Merkel heeft gezegd... ja, er moet iets gebeuren. En Trichet heeft dus zijn standpunt uh, verlaten. Ja, dat wordt nu uh, als het grote gelijk van Trichet uh, verkocht... Maar kijk even wat hij tot aan uh, 22 juli. Uh, of, pardon, tot, tot, tot aan 1 augustus heeft beklaagd. Dus, dus die politici zijn wel degelijk nodig om ook Trichet in dit geval in de nek te hijgen, zegt u. Absoluut. Ja. De, de, de kunst van, en dat, dat zie je ook in de VS, de, de kunst van een westerse democratie. En dat is toch het grote verschil met China en India. De kunst van de westerse democratie is dat politiek en bankdeskundigen elkaar in evenwicht uh, houden. We moeten alleen oppassen, en dat zie je nu in Europa, dat er veel te veel gepraat wordt. En te weinig daden. Ja. Um, blijf met ons meeluisteren, Wim van der Kamp, Europarlementariër voor het CDA. Want we gaan naar de luisteraarsreacties. En dan kom ik graag bij u terug om die zo meteen door te nemen. We gaan nog een keer verversen, want dat is dan mooi de aftrap voor... Deze gesprekken. De uh, Europese Centrale Bank moet meer macht krijgen om de crisis te bestrijden. Eens 57 procent, oneens 43. En er is door 930 mensen gestemd tot nu toe. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Spreek de net van Heiner. Zeg het maar. Uh, mijn mening is dat de ECB zeker meer macht moet hebben, maar niet alleen de ECB. Ik denk dat uh, het belangrijk is dat Europa nu het heft in handen neemt en gewoon zegt van uh, we gaan uh, veel centrale werken. En dan ook met de belastingstelsels en alles, in Nederland en Duitsland werkt het. Dus dat je ook Griekenland en Portugal zegt van, uh, ja, ga het maar eens omgooien. Want zoals bij jullie gaat, werkt het niet. We moeten meer centraal vanuit uh, Brussel alles op gaan leggen. Dus u wilt wel naar die Europese superstaat, waar uh, veel mensen uh, ja, afschuw van hebben eigenlijk? Ik denk dat het uh, niet anders kan dat we in ontwikkeling zijn met Europa. We zijn in 1944 begonnen met de Benelux, 1957 uh, ...zijn we verder gegaan en we zijn gewoon op weg. En als we dat niet doen, ja, dan valt het weer uit mekaar. Ja. En ik denk dat we bewezen hebben in de westerse landen die nu rijk zijn... ...dat dat systeem toch beter werkt als in de Zuid-Europese landen. Ja. Dank u voor het bellen. Stam.nl. goedemiddag. Goedemiddag met Pieterswa. Ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Uh... Nou, ik zou sterker nog, ik ben eigenlijk, uh, vind ik dat Nederland uit de muntunie zou moeten stappen. Want ik vind dat uh, gebleken is, hè, door deze crisis, dat de verschillen in Europa, en dan met name tussen Noord- en Zuid-Europa, dat de verschillen te groot zijn. Ja. Maar u hebt net van de kamp gehoord en die zegt, we hebben zoveel voordeel van dat Europa, en met name ook van die euro. Waarom zouden we daaruit stappen? Nou, ik, ik zou me willen voorstellen om een, uh, uh, door te gaan in de muntunie met sterke landen. Waaronder in ieder geval Duitsland, omdat dat een van de grootste handelspartners van Nederland is. Ja. We gaan dat we straks zijn... nog eens even voorleggen aan Van de Kampen. Die is daar vast niet mee eens. Maar uh, waarom dan niet en uh, zo? Dat, dat gaan we zo even aan hem vragen. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, hier van hetzelfde. Ja, uh, ik hoor de economie helemaal niet praten over de contractiefgolf. Dat is uh, een golf die is uitgebreid door die Reus. Daar is in genoemd. En die begint al een retrospectief in 1780. En hij zit nu, we zitten nu hier dan. Uh, 2012, en dat is dat het 50, 60 jaar een dip en een hoogte is. En die delen ze dan in in, in lente, zomer, herfst en winter. En nu zitten we eigenlijk in de winter. En 2012, 2015 zitten we pas in de lente. Oh, dus er komt en wel en weer dat... lente aan. Er komt wel dan, maar niemand praat over die golf. En ik heb ook een beetje het idee als ik die economen hoor. dat we eigenlijk alleen maar praten over wat ze zien. en niet wat de oorzaak ja. is. Ja, maar ik hoorde ook een econoom gisteren zeggen. van we zitten toch in een soort glijdende schaal. naar beneden vooral. met af en toe nog eens een klein dipje omhoog. Ja, dat is de, de, de, uh, Ja, inderdaad, die zitten ertussen. als er bijvoorbeeld een oorlog is of iets anders. Maar de. de, de laat me zeggen, de, de centrale bank kan wel uh, dingen doen. Dat heb hij ook gedaan. De ECB hebben zondag. zonder politiek uh, ruggespraak. Ja. ...hebt hij uh, dingen gekocht, hè, ja. gezegd, waardoor de markt op maandag, toen de beurs open ja. alles goed was. Ja. Ja. Maar dat kan zo niet blijven, want er is een verband tussen de, woord op de ja. en het handelsbalans. En handelsbalans. Frankrijk is dadelijk aan de beurt, want die, hebt, die voert meer in als uit. Je? Waardoor, die, uh, waardoor die een tekort hebt en zijn economie groeit niet. Ja. Dus je zal zien dat, uh, dat dat de volgende is. Frankrijk, hè, zei u. Ja, Frankrijk. Ja. We ja. houden dat in de gaten. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, met uh, Jansen. Um, ik kan me voorstellen dat de minister van Financiën meer grip willen op de situatie. Dat ze dat nu niet hebben en helemaal niet als straks de ECB nog meer macht zou krijgen om te bepalen hoeveel geld er in het systeem komt. Het, het systeem zelf is fout. Uh, dat is een commissie dat je 102 tot 105% rente, geld terugvraagt van het geld dat je creëert. Dat, dan, dan creëer je een tekort in de samenleving. Dat is zelfs strafbaar. Wat de overheid niet doet, participerend met de ECB... dat zou eigenlijk niet mogen. Want mm. ze vragen meer geld uit het systeem. Hè. Ze lenen geld uit wat ze maken ten koste van de inflatie. En ze krijgen dat terug. Plus daarbovenop rente. Nou, als, je dat, als alle centrale banken in de wereld dat doen... dan haal je meer geld uit het systeem. dan Wat erin zit. En dat is strafbaar. Want dan vraag je iets wat er niet is. Ja. En het, het tweede punt is dat als je een vast gegeven hebt... zoals 9. Inflatie per jaar. Bedoel, tegenwoordig kost een liter benzine ongeveer 4 gulden. Een brood kost ook 4 gulden. ongeveer. <tieft> en daarvan uitgaande dat je de 9% rente. gewoon uh, inflatie per, per, per jaar hebt. dan kun je dus ook uh, zelf geld gaan maken. De minister van Financiën moet zelf de macht voor het geld scheppen in, uh, in handen nemen. Als we dan zelf geld maken en het uitgeven aan de burger. zonder rente, maar met gewoon duidelijke leencriteria. Dus je weet dat je het geld terugkrijgt of dat er gewoon goede plannen achter staan, dan kun je met die 9% inflatie die we jaarlijks hebben, dan kun je dus geld uitgeven zonder rente. En daarmee betaal je je staatsschuld af. En wij in Nederland zijn echt niet veel beter, zoals de heer van de CDA zegt, ja. dan Amerika. Wij zijn maar met 7000 euro onder de staatsschuld per hoofd van de bevolking, vergeleken ja. met Amerika. We zijn echt niet... Ik, ik, ik, ik vind het een uh, bijna onafvolgbare uh, berekening van u, maar het, het klinkt. Uh, niet het, uit, waar, wat, vindt u, wat vindt u onafvolgbaar? Nee, nee, nee. Ik vind, nee maar, maar dat, dat, ho, ho. Ik, ik zeg niks tegen u. Dat ligt vooral aan mijn kennis. Uh, nee, maar ik vind, het, ik vind het goed te volgen, laat ik het zo zeggen. Ik heb het heel helder uitgelegd. Alleen, uh, uh, nou, ja, we, gaan, we gaan daar eens even Wim van den Kamp naar vragen. Als jij wat ik jij... mag zeggen, misschien nog. Mijn pleidooi is dat geld gewoon een reële vertegenwoordiging is van de diensten en de goederen die verhandeld worden in een land. En als, als het een renteproduct wordt waar mensen veel op kunnen verdienen ja. het geld aan zich, dan is dat geen eerlijke vertegenwoordiging meer. Nee. Ik krijg alleen maar. Mensen die ja, de recht te praten met instituten en zo, Maar nou ja. geld wordt een eerlijke vertegenwoordiging te zijn van wat er in het land ja. te verhandelen is. Ja, dat, dat is volgens mij wat Lubbers gisteravond ook zei. Hè. Die, die wil ook opkomen ook tegen die speculanten die nu met deze situatie eh, proberen lekker binnen te lopen. Nou, het grootste gevaar is straks, als de, de geldkraam gaat, is dat de beurs leegloopt loopt. Dan valt alles van een appel en ei te koop. En dan krijg je de echte boze jongens. Ja. Die kopen alles, alles van een appel en ei op. En je wacht gewoon op het moment dat de beurskraan... Die, die gaat op een gegeven moment op een gegeven moment, ja. Dat zie je met het platform van Amerika. Wij moeten zelf in. Dat zoals dat Kennedy die heet... Met uh, de 1110-order, executive order... Hij heeft zelf hier, uh, dit keer met zilver gedekt... heeft die geld ingebracht in het systeem. En daarmee kun je je zaadsel op afkopen. We gaan dat straks aan Van de Kamp voorleggen. Dank voor deze, uh, dit lesje economie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Lee Toosens ik ben voor de stelling eh, omdat ik vind dat de politiek te veel macht heeft. Als, daar, als de overheid van Nieuw-Landia zegt van... Eh, we willen dit niet, dan heeft het dezelfde zeggenschap als Nederland... die al veel langer meedoet. Ja. En, en hoe vindt u het dan met het de democratische gehalte? Want dat is wat Van der Kamp er net tegenin bracht, hè? Ja, democratisch gehalte, dat, dat zal we opnieuw moeten ontdekken... hoe we dat gestalte kunnen geven. Ja, want ze moeten maar wel we gecontroleerd zijn, worden, die bankmensen. Aan de andere kant van, zijn we vastgebonden... en we moeten proberen hoe we daar deel voor deel uit los kunnen komen. Ja, ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Blitz in Rotterdam. Uh, het probleem zit. Er, ik ben trouwens uh, niet eens met de stelling. Dus uh, niet dat dit dat ECB meer macht moet krijgen. Mm -hmm. Het probleem waar alles uit ontstaan is, is terloops al aangestipt door uw gast. Uh, maar naar mijn gevoel niet voldoende benadrukt. Dat is de 3% norm, 3% maximale begrotingstekorten. die een ja. in de plant uh, mag uh, presteren. En men heeft daar de hand mee gelegd. En dat is gewoon de oorzaak dat de boel in de soep gedraaid is. Uh, ja, als men daarop zou letten en daar eventueel strengere sancties op zet, tot en met het uitzetten van uh, het lid uit de EU. De, dan, of die dan de euro wil houden, moet hij zelf maar weten. Maar ja. in ieder geval, dan wordt die staat hij buiten het systeem. Ja. Maar ja, goed, we hebben, we hebben toch meegemaakt dat Duitsland en Frankrijk allebei uh, niet ja. aan, die, aan die 3% schandalig. norm. Dat kan je schandalig. En, en, ja, en, en zijn er mee begonnen. Ja, dat maar zie wat ik bedoel. Ja, maar die zet men je er niet zomaar uit, natuurlijk. er niet aan. Nee, maar u zegt die regels moeten strenger gehanteerd worden. Ja, Dank u heel wel. streng. En zo streng dat, dat men dat land dan, uh, eruit zou moeten. Bijvoorbeeld Griekenland, die valse cijfers aanlevert. Dus het is als idioot dat dat land dus beloond wordt met kwijtschelding van schulden. Ja, ja. dat is voor mij echt volstrekt onbegrijpelijk. Dank u voor het bellen. We gaan okay. snel terug naar Wim van der Kamp. Die heeft meegeluisterd, uh, de CDA-Europarlementariër. Wat vond u van de reacties? Nou, ik vond het over het algemeen hele verstandige reacties. En uh, zowel de voorstanders van de stelling als de tegenstanders waren redelijk in staat om hun standpunt uh, te ja. verdedigen. Ja. Uh, misschien mag ik een paar opmerkingen ja. maken. Uh, op de eerste plaats even over uh, de, ja, de, de, de schuldencrisis uh, zelf. Uh, wat u ook de laatste beller zei. Hè, en, uh, u, uh, u haakte daarop in door te zeggen dat ook grote landen als Frankrijk en Duitsland... natuurlijk aan het begin van deze eeuw uh, de eurocriteria hebben verlaten. Nou ja, dat is een van de grote problemen. Hè. We hebben nu 9 triljoen euro staatsschuld in, in West-Europa. Dat is veel te veel. Tweede opmerking is dat, uh, en dat zei de heer Lubbers gisteravond ook, we hebben een hoop van die kunstmatige financiële producten. He, we hadden de tophypotheek en de dubbele uh, niet terugbetalende tophypotheek en noem allemaal maar op. Ja. Daarmee is West-Europa ook, zoals de Duitse stad zo mooi zeggen, verschuldigd. He, we hebben veel te veel schuld. En bijvoorbeeld, je ziet nu ook dat uh, Jan Kees de Jager heeft gezegd, er zijn geen aflossingsvrije hypotheken meer. Je begint gewoon het eerste jaar dat je een hypotheek hebt, begin je terug te betalen. Ja. Nou, dan even die meneer met die ingewikkelde economische uh, uh, redenering. Geld scheppen Kijk, hij, was zijn... Uh, de... Ja, hij zei natuurlijk wel één waarheid als een koe dat de Europese Centrale Bank geen geld kan scheppen. Want dat is een politieke verantwoordelijkheid. He, dus op een gegeven moment moeten de politici de marges van uh, de Europese Bank uh, uh, aangeven. En als de Europese Bank dat zelf gaat doen, ja, dan kan ik me voorstellen dat Jan Kees de Jager in de Tweede Kamer helemaal een onafhankelijkheid oplosbaar uh, probleem heeft. Ja. He, dus het gaat erom dat de Europese bank zijn werk doet, meer dan in het verleden, laat ik daar de heer Lubbers in, uh, in bijvallen, maar dat wij in ja. Brussel ook duidelijker instructies ja. geven. Nog één ding, er was, Europees... er was ook een bellen die zei van uh, we moeten misschien toch gewoon echt uh, zoveel mogelijk uit handen geven en alles, alles naar Brussel uh, doen, dat we dus inderdaad die, die, nou ja, dat wordt wel eens een Europese superstaat genoemd. Wat vindt u daarvan? Ja, nou kijk, de, het basisidee dat je een, een, een monetaire unie hebt, he, dus waar het alleen over geld gaat en niet elkaar op het economisch beleid de maat neemt... dat basisidee, dat steun ik. Maar ik zit niet te wachten op een Europese superstaat... die bijvoorbeeld in Nederland de kinderopvang gaat bekritiseren. Nee, nee. Of wat, wat wij nu in Europa hebben, het Europese obesitasprogramma. Ja. Dan zeg ik, ho, ho, ho, laat nou, hè, dat noemen wij dan deftig het soevereiniteitsprincipe... laat de zaken die Nederland zelf kan doen, ja. nu alsjeblieft bij Nederland. Dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Wim van der Kamp, CDA, Europarlementariër. De percentage is 57 eens met de stelling 43 oneens. Er is door ruim duizend mensen gestemd. We gaan snel schakelen met de grens van Nederland en België. Die lui, die hebben echt een mooie week van de EO. Mag je en Ed Anker, wat gaan jullie doen? Ja, wij zitten in België. Nee, of zaten we daar nou in Nederland? Wat? Zitten we nu in België? Ik, ik ben het nu weer kwijt. We zitten <laughs> op de grens Het is hier namelijk. mooi zonnig. Het is hier prachtig en we hebben het hier over de samenwerking tussen Belgen en Nederlanders. En dat moet hier wel, want we zitten hier dus op de grens. Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. We gaan ook jullie samenwerking beoordelen zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV het laatste nieuws. Er hoor dus, uh, voortdurend uh, sirenes in de stad. De jongeren op straat die trokken, overnielend en plunderend door de stad. I have this very clear message to those people who are responsible for this wrongdoing and criminality. You will feel the full force of the law. Er zijn zoveel mensen die zich vervelen hier in Nederland. Ook Dat is toch geen reden om dan de boer in de fik te steken. Oh, fucking god.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 Dit is Radio 1.